Rusland, 1946. Terwijl de sterren nog aan de hemel staan, breekt voor de leiding van een gevangenkamp een nieuwe dag aan. Opstaan, mannenbroeders. Vijf uur. Wat is het vandaag, Luke? Zondag. Ook dat nog. Kun jij je voorstellen dat we nog eens een keer zondags thuis zitten? Je komt dan... Aan een de gedekte ontbijttafel. Je moeder schikt koffie in of we dat ooit nog eens zullen beleven. Schiet erop, sonny boy, ik heb honger. Werden dat net om dag en nacht en denkt hoe ze de zoon in het café zal voorstellen als ik thuis kom. Soep. Mevrouw Muller, mijn me so directrice. Soep. Haal. Ja, ik ga al. Uh. opstaan. Morgen, Lucke. Morgen, Ousbek. Wat is dat? De Lange is dood. Wie? De Lange, die eergisteren die haver heeft gegeten. Hij heeft de hele nacht liggen schreeuwen. En toen ging hij dood. De derde deze week? Ja. Zeg maar tegen Karzewski dat hij een andere hospice kan zoeken. Ik heb er schoon genoeg van. Zo ineens? Heeft Roblek je soms wat aan gedaan? Ja, gisteravond. Wat dan? Nou, ik had net voor de tiende keer geprobeerd de dang en zijn darmen leeg te krijgen. Dat haalde natuurlijk niks uit. Ik zit even te eten. En dan komt Roblek binnen. Hij ontdekt een paar spinnenwebben bij het raam. Rukt me mijn etersblik uit handen. Hij smijt de soep in mijn gezicht. Vanwege die spinnenwebben? Ja. Dat begrijp ik niet. Hij komt gewoon binnen en... Waarschijnlijk ook wel omdat ik een pasteur ben. Hoezo? Hij vindt ons soort maar geboren lijntrekkers. Zei hij dat? Dat niet, maar dan kun je toch met je klompen aanvoelen. ik begrijp hem nou niet verkeerd. Die Roblek komt net uit Moskou. Hij vindt de toestanden in dit kamp een ontzetting. Geef hem een paar weken de tijd. Geloof me, dat trekt wel bij. Verdraag hem zo lang en wees blij dat hier eindelijk iemand wat doet. Dat heeft geen zin. Hij zal me nooit met rust laten. Dus zeg het maar tegen Krasjeski. Als jij je werk goed doet, zal hij je heus wel laten begaan. Je vergis je luke. Ik ken dat soort mensen. Maar wie moet er dan zorgen voor de zieke? Jij bent de enige hospik in dit kamp. Ik kan me niet schelen. Ik doe het niet meer. Ik kan het ook niet meer. Dat eeuwige gesleep met die stinkende klozetemmers. Dat gejammer van die zieke dag en nacht. Die hopeloze ellende waar ik niks tegen kan doen. Schreeuw niet zo. Van mij mag hij het horen hoor. Ik kan die kerels niet zien die maar aankomen zetten... alsof ze alle problemen van de wereld hadden opgelost. Ach, ze begrijpen er geen barst van. Hospik, Hospik! Kershyski, opstaan! Wie uh, was dat, Hospik? Nieuws? De Lange is dood. Ik was toch nooit meer gekomen. Waarom niet? We werden bij de partizanen. hoe iemand er toch toe komt zijn eigen mensen te verraden. Verrek jij, liever. Hm. Ook een standpunt. Hé, hey, Roblek, zal je eens opstaan? Verder nog iets, Luke? De pastoor wil dat je een ander tot hospik benoemt. Hij heeft er genoeg van. Zo, is Roblek weer bezig geweest. Gisteravond. Ik wou dat hij zich met zijn eigen zaken bemoeide. Geen gedonder. Hij blijft hospik. Is dat alles? Roblek heeft gezegd dat Malen naar de brug moet. Ja, ik, ik weet het niet, maar uh, klopt dat? Dat klopt. Wat klopt? Dat Malen naar de brug wordt ingedigd. Wie zegt dat? Ik heb het met de dokter besproken. De mannen is wat als een eentje. We denken dat wij hem nog doorslepen in het brugcommando. Dan krijgen ze nog gewoon brood. Onzin, Roblek. Hij gaat naar het bos zoals anders. Naar de brug, zoals ik zei. Deel jij het werk, Kirin, of ik? Jij natuurlijk. Daarom vertel ik je. Ja. Klets, geen sprake van. Kershevski, dit is een bevel. Van jou? Nee, van de dokter. Wel ja, heeft mevrouw de dokter ook al wat te bevelen? Dan zei je moeten wennen, Kershevski. Ik ja. krijg mijn opdrachten van de oude. Lucke, hè, Zeg eens, ben ik de kampcommandant of niet? Het is om van te kotsen sinds jij hier bent. Jij bent kampcommandant en ik ben door de partij belast met de toezicht. Dus heb ik me ook wat die laten bemoeien. Onder andere, als ik merk dat ze ergens worden ingedeeld van ze kreperen, dan wordt dat veranderd. Duidelijk? Lucke, haal Plumpke en vrouw. Weet je eigenlijk wel wat er bij die brug gaande is? Heel precies, ja. En wat moet die maler daar dan? We zullen wel een baantje voor hem vinden. Alleen zal Plumke zich een beetje met hem moeten bemoeien. Moet je net Plumke hebben, die kraakt hem helemaal. Daar zal hij wel voor oppassen. Je begrijpt toch zeker wel dat hij de norm niet haalt? Malen kan schrijven. Geen mens zal er een kluit aarde meer voor moeten spelen. Wat een waanzin. Luister maar toch, Kersherski. Malen was een kleine communistische functionaris. Hij heeft net als ik in een concentratiekamp gezeten en dan in een strafcompagnie. Het mag ons niet koud laten of hij ooit toch thuis komt. Als we niets voor hem doen, dan gaat hij binnenkort naar de haaien. En wie moet er in de plaats van Malen naar het bos? Ik heb hem met Kloeze gesproken. Die heeft wat tegen Plumke. Dan zit hij nog liever in het bos. Je weet toch dat de oude alleen de beste bij de brug wil hebben? Over zes weken moet hij klaar zijn. Dat komt wel goed, hè? En als die verdomme niet klaar is. Sigaret. Moet alles hier dan maar zo blijven, Kersjewski? Die veiligheid, die luizen en ratten. Een onderdak dat meer voor dieren geschikt is dan voor mensen. Ze is een verzorging om dood te gaan. En dan nog een kapitein die zapt, dat is een ketter. Geen Duitse dokter, maar alleen maar een hospik die nergens voor de. Laat de hospik er buiten, die is in orde. Zo, vind je. Ik heb een andere indruk. Oh ja? Nou, jij zal het dan wel weten. Ga zo maar door. Dan zullen we zien wat er uit de bus komt. De hospik heeft al opgezegd. Zo. Wanneer? Daar straks. Ik kan het best begrijpen. Ik niet. Jij niet. Natuurlijk. In wat voor rotzooi zijn we toch verzeild geraakt. In een levensgevaarlijke, weet je. En dan moeten we zien uit te komen. Roblek, Stuur Malen naar de brug voor mijn part. Doe maar in het kamp wat je niet later kunt. Maar verwacht niet dat ik in een of ander duisterzaakje achter je ga staan. Thuis heb ik vrouw en kind en die wil ik terugzien. Voor niemand in dit kamp wil ik naar Siberië. Maak je niet bezorgd. Je mag mij aanwijzen en dan zeggen dat het zijn schuld is. Jij bent krankzinnig. Kerseski, Roblek, de ouwe is terug. Over drie weken mogen tien mannen huis. Ach, idioot, waar blijft de soep? Ik is echt waar. De ouwe heeft nacht in de keuken zitten zuiveren. Maar de soep blijft. Luister dan toch, de ouwe heeft het zelf gezegd. die boy, soep. Jullie met je soep, goede genade. Als je niet binnen twee minuten hier is, dan zul je wat beleven. Ga nou. Tien man over drie weken. En dan moet ik soep gaan halen. Hé. Nee. Kan je een keer doppen kijken? Heb je toch gehoord, Clemke? Over drie weken mogen tien man naar huis. Nee, dat is voor de oude eens het gezegd. De soep, Ja, ja, ik ben toch al weg. Tien man naar huis over drie weken. Maar die is gek geworden, zeg. Mooi zo. Wat is er hier, hè? Wat trek jij voor een gezicht, Kasjewski? Slecht geslapen? Klets niet. Dus slecht geslapen, mooi zo. En, Roblek, al een beetje ingeburgerd in dit fraaie kamp. Dat is plemke. hè? Jij moet een mannetje afstaan. Als ik er een betere de plaats krijg, ja. Anders geen sprake van, dat weet je. Jij moet kruis afstaan. Oh, die wil ik al lang kwijt. Waarom? Ik moet hem niet. Waarom niet? Ja, omdat ik hem niet moet, ik mag hem niet, ik heb de pest aan hem. Waarom heb je de pest aan hem? Had je me daarvoor laten roepen om over kruisen te kletsen? Dat niet, maar het schijnt wel nodig te zijn. Oh ja, en waarom wel? Zeg, Flumke, ze noemen jou in het kamp Russenknecht, is het niet? Oh, waait de wind uit die hoek. Ik weet ook waarom ze jou zo noemen. Dan ben ik benieuwd omdat jij op het bouwterrein voornamelijk tot taak stelt... ...te lui af te ranselen en een wit voetje te halen bij de Russen. Zegt Kroes. Kroes niet alleen. Mooi zo. Wou je me kwijt als brigadier? Nee. Nou, ik wens dat je daarmee ophoudt, met ingang van vandaag. <laughs> en eh, wat wens je nog meer? Dat je hier rapporteert als de mensen tegenwerken. Mooi zo. En als de Russen op het bouwterrein beginnen te donderjagen... ...omdat die Germaanse lammerlingen de zaak staat te flessen... Moet ik me dan hier naartoe laten rijden om gedwee af te wachten wat de heren er wel van denken? Dan wil je mij in de maling nemen? Ben jij er wel eens geweest? Heb je dat gedonde wel eens meegemaakt? Ik zal niet ontkennen dat jouw post misschien veel van je zenuwen vergt. Maar daarom kan ik nog niet toestaan dat je die mensen trapt en afranselt. En wat sta je dan wel toe? Dat je het bij ons rapporteert. En verder niks. Verder niks. Kerschewski, wat zeg jij ervan? Mooi zo. Dan zal ik iets wat zeggen. Luister. Zolang ik brigadier ben, doe ik op mijn post wat ik wil. En ik laat me jou niks zeggen, Robbeleck, en ook geen verwijten maken. Jij komt net pas uit Moskou. Uit een modelkamp, nietwaar? Maar ik zit hier vanaf 45. Ik weet wat hier aan de hand is, en ik weet ook wat mij te doen staat. Jammer genoeg weet je dat niet. En daarom moet je dat aan je verstand worden gebracht. En verdomd gauw ook. Dat er in jouw commando niet nog meer zieke gewonden en doden bij komen. Wou jij soms beweren dat ik... Precies. Wat ben jij eigenlijk voor iemand... Grootsleider, belast me de algemeen toezicht. Wist je dat nog niet? En of? Dat is een mooie baan, hè? Jou moesten ze Russenknecht noemen. Want jij hebt je toch aan die bende verkocht? Voorzichtig, Plunk, hè. Pas op je weuren. Ach, je jongen. Ik heb zes jaar gediend aan het front. Ik heb het IJzeren Kruis eerste klas. Ik heb de stormloopmedaille. Ik heb een Duitse kruis in goud, en door een kerstmannetje als jij laat ik me niks zeggen. Moet ik soms voor jou in de houding springen? Pas op, ik sla je je bek dicht. Humke! Denk eraan wat jij bent, Plumke. We zitten hier niet in de kazerne en ook niet aan het front. Maar nog oh vergeten naar een zalig kamp voor politieke gevangenen. En jij geeft hier niet de toon aan. In ieder geval van nu af aan niet meer. Karshevski zou hem niet eindelijk zijn bek laten houden? Ga mij daar buiten. Wat nou? Heeft hij nou ineens het recht om zo hoog voor de toeren te blazen? Gaat ja, het in de Russen. Karshevski. Je moet bij de oude komen, heb ik het niet gezegd. Als dus de brug in drie weken klaar is, gaan tien mannen naar huis, naar huis rooplek. Kun je nog harder te Man is de brug in drie Houd weken. Dat is er, Luke. De mensen moeten opnieuw worden ingedeeld. De brug moet over drie weken klaar zijn. je nog wel. Je moet onmiddellijk bij de kapitein komen. Over drie weken? Bevel uit Moskou. Ook dat nog. De idioten. En de tien beste arbeiders gaan naar huis. Vertellen ze toch, Luke? Dan geloven ze het tenminste. Ook dat heeft hij gezegd. Kaczewski, je moet mij weer de brug indelen. Dan ga ik naar huis. Oh, Roblek, Roblek! Nou, kalm dan, mijn jongen. Kaczewski, je deelt me in, hè? Plumke, je neemt me mee. Ik zal me kapot werken. De Russen zullen ervan staan te kijken. Plumke, neem me mee. Ach, glad we met Russen. Waar is de oude? In het lokaal van de wacht? Dronken zeker. Wat mankeert jullie Ach, toch? Ach, dan roep. Vooruit, Plumke, ga mee. Plumke blijft hier. Ah. Ga mee, Luke. Roblek, wat is er toch met jullie? Water mijn jongen. Nou, Nachtvaart, denk je, super, laat ons alleen. Wat is er hier toch aan de hand? Luister, Plank, hè. Ik heb geen Huiserenkruis eerste klas, geen Stormloop met eigen en geen Duits kruis in Gant. Ik heb alleen maar het genoegen gehad drie jaar in een concentratiekamp te zitten... voordat ik met een strafcompagnie mocht vermijden ten bate van Duitsland. Jouw methodes brengen me die tijd weer te binnen. En daaraan zou ik niet meer willen terugdenken. Maar wat moet ik dan doen? Heb jij wel eens tegen de Russen gezegd dat de mensen niet beter kunnen, omdat ze onder voet zijn? Ik ben toch geen zelfmoordenaar? Maar een moordenaar voor je kameraden. Als jij dat dan nog één keer zegt! Toch is het zo. Jij weet je huid redden, maar het leven van anderen laat je koud. Dan moeten ze maar werken. Hoef ik niet te slaan. Ik zeg jou met alle nadruk, jij raakt geen mens meer aan. Als iemand niet in het wil lopen, dan is dat onze zaak dat in orde te maken. Is dat duidelijk? Zeker. Maar als ik op mijn post mijn gang niet kan gaan... als ik gevaar loop naar Siberië te gaan in plaats van naar huis... dan zoek jij maar een andere brigadier. En het kan me niet schelen waar. Voor mijn part speel je die rol zelf. Maar ik doe niet meer mee. Lemke, jij blijft brigadier. Ben jij doof? Jij zorgt ervoor dat de brug in zes weken klaarkomt. En wel zonder geronsel. Dacht je? En nog iets. Als vervanging van Cruz neem je van u of aan Maler mee. Wat moet ik? Maler, opnemen in jouw commando. Die kerel met die scheve bakkes? <laughs> die heeft het nu op een rijtje, die kan niet werken. Toch neem je hem op, in jouw commando. Naar de brug, Maler. Je ziet ze zeker vliegen, geen sprake van. En of daar sprake van is. Het is zelfs een bevel van de dokter. En knop het in je oren. Je zal verdraaid goed op hem passen als een moeder voor hem zorgen. En als hij niet zo komt, plumpen, dan ga jij eraan. Als iemand dan niet meer thuis komt, dan ben jij dat. Gesnapt? Oh, stoor ik? Wat moet je er hier? Tot wil Nee, niet kwalijk. ik zoek Plumke. Hij zou, uh, hij me een beetje wijn bezorgen. Waarvoor heb jij wijn nodig? Om de mis te lezen. Godsdiensoefeningen zijn verboden, weet je dat niet? De openbare ja, privé niet. Hmm. Zeg eens, jij weet je baantje in het uh, lazaret eraan geven. Ja. Waarom? Jij bent niet tevreden over me. Meer kan ik niet, dus dan lijkt het me het beste dat je een ander zoekt. hm zal de tweede die tussenuit wil knijpen. Ik wilde niet tussenuit knijpen. Oh, hoe noem je dat dan? Ik ga voor je opzij, ik wil je niet voor de voeten lopen. Wat een fijn gevoeligheid. Om misverstanden te voorkomen. Je blijft op je post, Hospik. Net als de brigadier. En net als hij zul je je tak tot in de puntjes uitvoeren. Begrijpen? Moet je dat toch eens horen, Hospik. Roblek eist van mij dat ik Maler meeneem naar de brug. <laughs> Breng jij me eens even aan zijn verstand wat er met die keel aan de hand is. dat er ongelukken van komen als hij daarbij blijft. Maler is ziek, Roblek. Hij is gewoon niet toerekenbaar. Hij durft voor geen enkel werk. En zeker niet op de brug. Vier handen op één buik, niet? Ben je soms ook nog rooms, Plumke? Ach, barst jij! Hier! Hier heb je je brigadier. En het is maar dat je het weet. Als je mij een hak probeert te zetten en ik val, dan val jij mee. Dat bezweer ik je. Zeg, wacht eens eventjes. Wil je nog wat? Ja. Een notitie. Die jou en de hospik misschien zou kunnen interesseren. Herinner jij de winter van 41? Wat is daarmee? Bij Yalta. Hm, dat moet die onzin. Herinner jij die drie gekruisigde partizanen? Heb je het gehoord, Haspik? Russen, die gekruisigd werden, vlak bij de stad. Begint ik jou te dagen waarin ik nu denk? Uh, ik weet niet waar je het over hebt. Neem die papieren bij mij mee en verdwijn, allebei. Als jullie niet doen wat je hebt opgedragen, dan ga ik met jullie sleetje rijden tot Siberië voor jullie een paradijs wordt. We spreken elkaar nog wel eens een keer, mannetje. Omstreeks het middaguur van dezelfde dag zitten een paar zieken bijeen in het lazaret. M mijn vrouw zei tegen me, Paul, blijf binnen. Je weet dat je die kerels niet kunt vertrouwen. Mm -hmm. Frans hebben ze laatst ook meegenomen, je hebt niks meer van hem gehoord. Frans, zei ik, was soldaat, Frans was pas veertig en ik ben zestig, zeg ik. Ach, ik steek alleen maar even de straat over naar ons tuintje, eens kijken hoe de, de erden ervoor staan. Maar zij houdt voet bij stuk. ga er niet heen, ik heb zo het gevoel. Ach jij, jij met je gevoel, zeg ik, waar zouden we nou zitten als we op jouw gevoel waren afgegaan? Ja. Ergens in het westen, tussen een hoop vluchtelingen... zonder huis en zonder tuintje. En dan zegt ze niks meer. En ze gaat naar de schuur. Ik ga de straat op. Die is helemaal leeg. Geen mens, geen enkele hiervan. Ik, ik steek over naar de tuin. Ik denk, zij met haar gevoel... Ben je nou klaar met je gezwamma, Eichhorn? Tilman. Als je niet om hand te horen... Eh? Wat zeg je? Ga maar door, opa. Ah. Nou, nou, nou, nou, nou sta ik aan het tuinpoortje... En zie dat de al aardig beginnen uit te groeien. Het <laughs> zijn net kindertjes die over het hek willen kijken, denk ik. <laughs> ik. Ik pak mijn sleutel. En als ik het net open heb, hoor ik zijn stem. Stoi, stoi, zegt hij. En nog een keer, stoi. Caroline, jouw gevoel, denk ik. Kom mee, zegt hij. Kom mee. Daarbij. Ik zeg, hoezo? Dan pakt hij me aan mijn mouw en trekt me weg. Ik zeg, ik moet naar huis. Daarbij, zegt hij, daarbij. Karline, schreef ik, Karline. Hij geeft me een zet dat ik voorover sla. Ik kijk nog even naar ons huisje. Maar geen, geen achter het raam. Tja, een uur later. Waren we in Pleuniet en weer een uur later bij de anderen. Omdat er een paar van door waren gegaan, pikten ze wat ze krijgen konden. Moet dat nou, Tilman? Ik lig hier al sinds gisteren en hoor het verhaal al voor de derde keer. Ja, pikten ze, lieten ze niet meer los. Tja, opa, zo deze ze dat. Maar piek er nou niet meer, hè. Het komt wel weer goed. Je ziet er heus weer terug, jouw Karline. Uh. Hospik! Is de hospik hier? Wat is er? Kom mee, Luukke. Vlug. Maler is van de bruggevallen. Wat zeg je? Kom, verrad nou. De hospik moet onmiddellijk bij de kampleiding komen. Onmiddellijk. Oh, alsjeblieft. Plumke heeft er geen gras over laten groeien. Ho hoezo? Wat bedoel je? <laughs> je had toch zeker niet gedacht dat Plumke kabak zou halen voor, voor, voor Roblek. Nee, dan ken je plumpke slecht. Nee. Die geeft geen krimp. Je wilt toch niet beweren dat hij maler... Nee, zo is het om hij niet. Hij gaat wel over lijken, maar hij maakt ze niet. Ik zou Maler ook niet gehouden hebben. Die heb ik eens een keer in mijn ploeg gehad. Ik gaf hem makkelijk werk. Hij voerde geen bliksem uit. Tot ik naast hem ging staan. En toen we s'avonds naar huis marcheerden, gaf hij ineens als een donderslag bij heldere hemel een stomp in mijn maag. Ja. Ik hapte naar lucht. Dat is nou Maler? Waarom Roblek zich voor zo'n man uitslooft. Ja, maar dan zou Plumpke hem toch best Nee, geen, geen, geen verkeerde speculaties. Dat begrijp je allemaal niet. Souter heeft mij toch immers ook niet zelf van die vrachtwagen gedonderd. Snap je dat niet? Zo, weer er eindelijk, zaligheidsmaniak. Eindelijk klaar met het mislezen, ik heb honger. Je krijgt dadelijk te eten, ik ben uh. zo klaar. Een ogenblikje nog. Ja, ja, hoor, spreek je, wat we de kampleiding komen. Maler is van de brug gevallen. Wat? Ja, je moet meteen naar Roblek toe. Is Maler dood? Ja, dat weet ik niet. Was Plumke erbij betrokken? Natuurlijk. Weet je dat zeker? Ik ken die brug toch, daar valt geen mens zomaar vanaf. Ook Maler niet. Dat is dan het einde voor Maler. En ook voor Plumke. Ik heb ze nog zo gewaarschuwd. Nou, krijg ik nog wat te eten of niet? Als die wereldverbeteraar nou maar eens wil inzien dat mensen geen schaakstukken zijn. Ik ben zo terug. Even wat afmaken. Oh, spreek je wordt naar Robrecht toe. Mam, mam, ga nou soep halen. Schreeuwen niet zo. Denk toch aan die zieke rolling. Dat noemt zich hospitaalsoldaat. Heb jij nog altijd wat op met die papen? Maar, dat moest hij toch niet doen? Nee, en hey, jij... Hey. Hij weet immers hoe Robek over hem denkt. Hopelijk rekent hij met hem af. Nou, kalm dan maar. Zo aspect heeft het tenslotte ook niet zo gemakkelijk. Beslist niet zwaarder dan die luider buiten. Ja. Hem zou ik wel eens aan het werk willen zien, bij die brug. Ja. In het bos, of, of, of aan de weg. Ja. Ja. Daar zou hij geen mis kunnen lezen. Nou, misschien, maar uh, hier heeft hij het ook niet zo gemakkelijk. En ik vind het best dat hij er mis leest, als hij tijd heeft. Hm, wat allemaal goed voor is. Geloof jij niet in een god? Ik, nee. Daarvoor hebben we mijn oude luimen gespaard. Opstaan, verhef je waarde zieke. Het is tijd voor ons gezellig twaalf uurtje. Ja, eindelijk, Sibel. Honger, Sielman? Ja, het is maar wat als je niks meer kan organiseren als je ziek bent. Nou, klets niet. Geef ook die soep. Hebben jullie het al gehoord? Maler is van de brug gekieperd. He, heeft hij hem er werkelijk afgespeeld? Hij wou dan niet op. Schreeuwde als een koppige ezel. Plumke sloeg erop los op zijn bekende manier. Och, Toen oh. ook dat niet heerlijk. Run. Smakte die naar beneden. Nou, geef je goudgerande eens aan, heren. Wat krijgen we? Koolsoep met visoogjes. Of had uwe genade iets anders verwacht? Nauwelijks. Nou, begint de zaak trouwens aardig op, die jutte. Die brug ligt hem zwaar op zijn maag, zogezegd. Vandaag of morgen gaat ook hier de bezem doorheen. Ja, moet hij hier uit het lazaret nog weggaan, de Siebel? Nou, jou voorbeeld. Nee, Waarom nee, niet eigen? Nee. Jij staat wel een beetje wankel op je pootjes, maar een paar steentjes zou je toch nog wel kunnen oprapen, Mo Moet ik werkelijk weer naar buiten? Ach, opa, ik krijg nog niet bij voorbaat de zenuwen. Komt toch allemaal zoals het komen moet. Roling, jeet eens blik. Stil toch, hij slaapt. Zijn blik. Laat hem maar, dat hangt daar. Hm. Maalt hij nog steeds over thuis? Hij uh, doet niet anders. Tje. Als je dat eenmaal te pakken hebt. Ja. Zo. En nou is dan de lieveling. Ik zelf eens. Ja, vergeet de hospice niet. De goeie ziel. Waar zit hij eigenlijk? Weer aan het mislezen? Ja, die weet het wel. Jongens, jongens, jongens. Wat hebben we net goed. Het eet altijd stipt op tijd. Wie kan dat hier eigenlijk? Nou. Alles voor mekaar. Smakelijk eten, mijn heren. Het ja. Dat Het zal zijn de soep? bij oh, ben je normaal? Dat op een soep. Geen flauwe krul hoor. Waar uiteen je De trein lopen, Wil je gemak wel eens houden? Nee. Ben jij gek, je niet verder. Kijk eens aan, Roblek. Wat een heer. Mooie toestand in ons sanatorium, hè? Waar, waarom sloeg je hem? Wat is er? Uh, wat er is? Jij eilt, jij fantaseert. <hijen> je hebt me heerlijke soep omgetrapt, man. Nou, heb je daarvan terug? Hij slaapt alweer. Wat je hier al niet meemaakt. Nou, hij ijltroomlijk, hij heeft tufus. En bij gebrek aan fatsoenlijke middeltjes moet je oorvijgen uitdelen. Of heb jij soms med medicamenten meegebracht uit Moskou? Nou, ah, niet eens, wammen. Dat blijft de hospik. waar hangt hij uit? Verse kopjes of zoiets. Je moet tenslotte leven en een poop al helemaal. Maar de hospik zit voor de donder. Die is bezig met zijn hemel, Stel man, waar is hij? Nog nooit van gehoord, nee. hij leest hem mis. Nu, om deze tijd. Uh, vandaag uh, is hij jarig, uh, hij heeft alles eerst klaargemaakt. Ik zei tegen hem, ga nou maar, wij zullen wel oppassen. Hij heeft het ons toch gevraagd. Mij in elk geval niet. En mij ook niet, opa. Ja, ja maar mij wel. Nou ja, laat maar. Zeg, weet een van jullie of hier een vrij is? Bed? Een plank zou je bedoelen. Alles bezet, zoals je ziet. En hiernaast? Als meneer de groepsleider zich wil verwaardigen daar eens rond te kijken... Ja. ...dat zou geen kwaad kunnen. Mag ik u voorgaan? Wat zijn jullie toch voor kerels? Wat dacht je dat die Robleck nou met de Horspik gaan doen, hè? Moeten ze me eens maar lezen als de dienst erop zit... Dienst is dienst. Ja, dat, dat, dat hier toch iedereen alleen maar aan zichzelf denkt. Uh, nou is het wel welletjes. Is die horspik ziek of zijn wij het? Heeft hij voor ons een zorg of wij voor hem? En toch had je het niet moeten, zeggen. Ja. Nou, nou, nou, nou, geeft hij het, het, het, het hospikbaandje aan Sibel. En wat er dan gebeurt, dat zullen we dan wel ondervinden. Eten halen en stront wegbrengen kan Sibel toch ook? En anders brengen wij het hem wel bij. Uh, hij kan ook nog wat anders. Wat dan? Vertel op. Weet jij waar hij de hele morgen zat? Jij soms? Met een zwarte twee. Drie keer per dag zit hij bij hem. S'nachts is hij er ook al geweest. En waarom wel? Ik zeg geen woord. Ik brand mijn tong niet. Nee. Maar je zult het wel merken. Uitscherm. Waar heeft de hospice boel hier voor het laatst school gemaakt? Ja, wat, wat, wat bedoel je? Wanneer zijn die klozetten en zijn die blikken het laatst gelegd? Overmorgen. Dat heet lazaret. Hier moeten mensen weer opknappen. Waar slaapt de hospic? Als het u belieft hier naartoe te kijken, u en legersteden van onze heilige Vader. Ziet er niet slecht uit, hè? Hij heeft zelfs zoiets als een matras. Hij schoort als de spullen eraf. Maler komt hier te liggen. Vanaf vandaag slaapt de hospic hiernaast. En die matras blijft liggen. Is hij zwaar gewond, die engel? Weet ik niet. Roblek, Maler is binnengebracht. Oh, hoe staat het met hem? Oh, een buil op zijn hoofd. Nou, vooruit, Siebel. Maak jij dat bed in orde? Waar is Maler nou? In het lokaal van de wacht. Nee, is goed. Kom eraan hospik, ik moet hem helpen. Hij kan toch niet... Natuurlijk uh... kan de hospik. Hij gaat toch niet van dood? Oh grote hemel, waar ben jij toch voor een afschuurlijke vent, Niet Niet gien, je. Ja. We zitten gevangen, weet je. Hier gelden hogere wetten. Maar ja. wat zit ik hier te eten? Moet je ja. die soep zien? Eén, twee, drie Visogen en een half koolblad om bij te janken van ontroering. Ja, nee, de soep van Roling, maar die eet toch niet. <laughs> ik denk dat de hospik nog wel aan een paar oogjes kan komen. Nat van der Douw. Ik neem de zijne, niks daarvan. Laat die soep staan. Je kunt toch niet. En of ik de, dat kan. Afrijden. De Hanspik moet ook. Als dat alles is, die leeft wel. Hier in zijn hemel. Laat het Met, met je vinger zou het je. Je je schamen. Vroeger was de Hanspik goed genoeg, hè? Toen is ik was. Maar je zal je straf wel krijgen straf. Ja, van wie? Soms van onze lieve heer. Ja, dat denk ik. Ja. He, dat hoort, Tilman? <laughs> Hij gewoon gelooft nog altijd aan onze lieve heer. <laughs> ja, ja, lach maar. We hebben er meer gelachen. En dat lachen is er vergaan. Ook jullie zullen nog in zijn God gaan geloven. Ik? Voor mijn leven niet. Weet je waarin ik geloof? De eerste atoombommen zijn gevallen, op de volgende hoeven niet lang meer te wachten... en op een goede dag zal er van het hele mensdom niet meer over zijn dan één stinkende rookwolk. Daarin geloof ik, wat jij doet, man. Precies. Ik zal voor jullie bidden. In het bijzonder voor jou, Sibor. Ja, net zoals mijn moeder deed die stakker. En toch kampeerde ze... Hé, hey, wat zie ik nou? Als de lieveling van mijn moeder zich niet vergist, is dat spek? He? Hoe komt mijn beste hospik aan dat spek? Kan hij alleen maar gegapt hebben. Zo'n vrome monnik toch. Dat spek is van mij. Geef hier. Oh, is dat van jou? Ja. Nou, dan heeft onze monnik dit keer geboft. Pak aan je spek. Daar krijg ik vanavond zeker een stuk van. Hé, nee, dan zou je kreperen. Je bent al net zo aardig als die lieve heer van jou. Ja. Ah, daar heb je onze zaligheidsmaniac. Uh, Horspik, waar blijf je toch? Roblek is hier geweest. Brumke heeft malen van de brug gesmeed. Hé, hey, waren de aardappeltjes lekker? Zit je pens eindelijk vol? Wie heeft er aan mijn Brits gezeten? Ik. Er komt er eentje bij, waar de tijdgenoot. En omdat er geen andere kooi vrij is, moet je er jou afstaan. Bevel, zie je. Van wie? Van je beste vriend Roblek. Wie heeft mijn brood gegapt? Heb jij dan brood? Wie heeft mijn brood gegapt? Er lagen nog twee stukken in die kip. Vreten, dat is enige waar hij aan kan denken. Afreten. Heb jij het ingepikt, Siebel? Wil jij je op je gezicht hebben? Zoals pik, laat nou maar. Je kunt wat van mij krijgen. Nee, dankje. Jouw brood heb ik niet nodig. En wat is er met mijn Brits? Laat er ook dat maar uitleggen. Daar is hij. Hm, mm, ben je er eindelijk? Waar zat je? Ik moest in het kamp wat doen. Wat moest je doen? Dat is mijn zaak. Is dat jouw zaak? Het is jouw zaak om hier de zieken te verzorgen. Dat ze een eten op tijd krijgen. Dat het laatste in orde wordt gehouden. Dat is ook mijn zaak. Nou, en? Wat nou, en? Een half uur geleden is Malen van de brug gevallen. Jij moest hem gaan halen. Heb je dat gedaan? Of je dat gedaan hebt? Nee. Dat heeft Lucke gedaan. Een kwartier geleden moest er eten worden uitgedeeld. Heb jij dat eten gehaald? Of jij de soep hebt gehaald? Nee. Dat heeft Sibel moeten doen. Ik ben hier naast geweest. Ik heb gemerkt hoeveel bussen met urine overlopen. Het de is helemaal vol is. Heb je dat tenminste gemerkt? Ik heb het niet gemerkt. Ik wist het. Schaam jij eigenlijk niet? Jij loopt weg en laat hier alles maar gewoon achter. Wat had jij in het kamp te doen? Nou, geef antwoord. Hij heeft de mis gelezen. Ga je naar buiten. Ja, ja. Geef antwoord, Houtfiek. Of ik zorg ervoor dat je antwoord geeft. Je hebt het toch gehoord? Ik wil jouw antwoord. Als je het al weet, wat vraag je dan nog? Ik wil antwoord hebben. Slaat het toch op moet je er niet mee. Nou? Huh? Ik heb misgelezen. En toen? Wat aardappelen gekookt. Mooi zo. Misgelezen en aardappelen gekookt. Maar buiten staan ze te springen om de hospik. Hier wachten de zieken op het eten. De lucht is hier vergeven van de urinestank. Wat denk je eigenlijk wel? Hebben die aardappelen je hersens doorweekt? Popen van uw warm. Ik ben geen popen. Je bent een popen, verrekte popen. Een literlijke popen. Pope, dat is gemeen. Dat mag je niet zeggen. Nou, wat ik gevraagd. vraag. Hey, buiten? Wees maar kalm, opa. Vertel jij hem dan wat hier aan de hand is. Laat hem dan maar een zelfse dienst opknappen. Laat hij die croissette hebben zelf tien keer per dag door het kamp slepen. Ijshoorn. Ja, het is toch zo. Wat is dat voor een manier van doen? Een mens zou het overvallen, waar je niks van af weet. Helemaal niks. Hou maar op, Eichhorn. Ik kan mezelf wel verdedigen. Verdedigen? Jij denkt toch niet dat je in je recht staat? Ik denk dat ik niets verkeerds heb gedaan. Wat beweer je nou? Was het geen schande maleren zo het over te laten? Ik mocht toch aannemen dat hij bij jou een goede handen was? Ben ik horspik of jij? Maar dat wil niet zeggen dat ik niet zou mogen afwegen wat voor mij op een bepaald moment belangrijker is. Is er nog iets belangrijkers dan het bijstaan van een zwaar gewonde? Onder de gegeven omstandigheden was er iets dat voor mij belangrijker was. En wat dan wel als ik vragen mag? Dat begrijp je toch niet als ik het zeg. Ik wil het weten, zeg op. Ik was hosties aan het bakken. Plumke had me naar meel geholpen. Als ik jouw order had opgevolgd, dan waren ze verbrand. Goede <laughs> hemel, hosties. Wat zijn dat? De wijn drinken ze zelf op. En hun schaapjes geven ze af met droog brood. Heer, ik ben niet waar dat dat geek. komt onder mijn dak. Maar spreek slechts één woord. Je zes meer weerlappen. Ah, ik snap het al. En dat was voor jou dus belangrijker. Dat was het, ja. Onder de gegeven omstandigheden. Van u af van zul jij precies doen wat ik zeg. <tie> Zie je wel, daar gaat het om. Iedereen moet maar naar jouw pijpen dansen. Als ik nog één keer te horen krijg dat jij in dienst... ...het aardappelen kookt om met je hoekers bezig bent... ...dan zul je me leren kennen zoals meniging voor jou in dit kamp. Heb je dat begrepen? Dat heb ik. En waarom kan zou zijn brits niet afstaan? Die, die, die. die. Ja, ja, ja, jij zegt het die. maar, die. die. Die gaat er niet aan dood, Horsbeek, of wel? Oh nee. Maar mag ik je nog eens op een heel simpele waarheid wijzen? Nou... Je kunt de wereld niet in een handomdraai veranderen. Denk daar maar eens aan, voordat je nog grotere brokken maakt. De hoofdzak is dat jij verandert. Nou, vooruit, over. Wat sta je dan nog? Maak dat je wegkomt. Oh, spreek. Uh, uh, je hebt mijn suiker nog. Die heb ik niet meer. Oh ja, geeft niet. Wat? Wat is er aan de hand? Wat, zei je? Ik heb zijn suiker niet meer. En waar heb jij die dan gelaten? Opgegeten. Het is ver na middernacht. De Britsen van de kampleiding zijn nog steeds onbeslapen. Het vertrek is leeg. ...en uw daar dienaar zouden Op de plaats rust. Plumkeet. Uitgevlogen. De vogeltjes zijn uitgevlogen. Meneer de Baron brult te vergeefs. Plumkeet. Geweldig, zei. Geweldig. Dan maken we het hier ons gemakkelijk. met <laughs> jongen Wat zou meneer de Baron ervan denken als we onze tegenwoordigheid... Ja, Ja, juist. Ik zei tegenwoordigheid. Aan wie denkt meneer de Baron... ...dan dat wij haar zelf te danken hebben... ...waar Ik zal een nieuwe aanloop nemen om u enig inzicht te geven... ...in de kronkelende gang van mijn gedachten. Oh, nee, nee, nee. Laat ik het voor alle duidelijkheid maar plat formuleren. Welke schoft heeft ons in deze rotzooi neergepoot? Ja. Ik heb een heel gewichtige laagde. vraag gesteld... Ja, ja. Ach, man, man, je, je, je hebt je mond. Ja, ik heb hem om, ik ben bijna laveloos. We zijn alle twee hartstikke zat. Plumke! Laat je omhelzen, mijn bezopen schutspatroon. Plumke, plumke, varken, wij, wij, wij, wij, uh, Wat ja. hier? Ah, Luc, we zijn stomdronken, zeg. Denk je, dat is even... Maak ja. dat je naar bed komt, Souter. Hoepel op. Laat je omhelzen... We zijn zo heerlijk lazeres. Plumke. Losser voor het wijn heb ik gezegd. Ah, wees dan niet zo kribbig, man. Wees blij dat wij de ongelofelijke kans hebben gekregen... ons godzalig te bezuiken. Ga nou maar. Jij bent niks aardig. Nee, nee. Jij bent jaloers. Je bent een heel primitieve, jaloerse benijder. Dat had ik nooit van jou gedacht. Kom, jongen. Kom, we gaan. Ja, we gaan. Fien. Fien. Ja, we gaan. Plumke. ligt in het lazaret. Huh? Is die zo van de kaart? Alcoholvergiftiging. Ik wou dat het waar was. Alcoholvergiftiging. Alcohol. Iemand heeft hem neergeslagen. Huh? Huh? Hij zal het wel niet overleven. Wat zei je daar? Plumke ligt in het lazaret. Neergeslagen? Plumke? Ga maar kijken. Doei. Weet ik het. Niemand weet het. Ja maat, ja. heb je dat gehoord? Opstaan, jongen, we moeten naar Plumke. Hé, eh? wat, wat, wat is er waar? Ze hebben hem te grazen gehad. moeten naar het lazaret. Plumke ligt op sterven. He. Je ja. bent niet lekker. Ja. Plumke op sterven. Ja. Ja. Ga gaat toch, gaat toch, Pietje. Ja, Doe het ja, ook. Ja, ja. Wat ja. moeten die twee hier? Is het waar? Roblek, Wat voeren jullie uit? Pak je biezen. Of wat echt waar is, hebben ze Plumke. Ga kan er het lazaret, kun je hem zien. Is hij dood? Smeer hem alsjeblieft. Alle mensen, goede genade. Ga nou eindelijk, souter. Zeg, maat, maat. Plunk is dood. Vooruit, sta eh, uh, maf je nou nog steeds niet. In... Nou, goed, dan gaan zet, zet, we, we, we, we, we. we gaan voor Plumke een lijklied ja, ja. zingen. Weet Stop. je wat we zullen zingen? Let op. We zingen, zingen Jeruzalem. Ja. Daar gaat ie, hè, daar gaat ie. Ja. Drie, vier, Jeruzalem. Kom maar. Jeruzalem. Oh, dat ik nooit in dit liederlijke rotkant terecht was gekomen nu, hè? Ik dacht, dat is nou de opdracht van je leven. Nou kun je uit wrakken mensen maken. Wie zou het gedaan hebben? Zijn dat toch voluit iemand zomaar doodslaan? Hij moet hem wel grondig gehaat hebben. Wat voor wereld leven we eigenlijk? Je denkt dat je eens vijf minuten mag uitrusten, maar ho, maar. Als je de zaak wilt veranderen, dan kost je dat elke seconde van je leven. Kun je de zaak wel veranderen? Dat moet. Of moet het zomaar blijven doorzieken? Oorlog en een halve vrede en weer oorlog en dan weer wat we vrede noemen. En hoe moet dat veranderd worden? Dat weet jij net zo goed als ik. Dictatuur van het proletariaat, Een gemeenschap zonder klassenverschil. Juist, ja. Maar in de eerste geloof jij in die weg? Maar moet ik anders in geloven? Soms in een lieve heer die dat allemaal opknapt? Bijvoorbeeld? De ogen zijn ons anders wel geopend. Is dat werkelijk waar? Wat is het geloven in een god dan kunnen bewerkstelligen? We heeft het iets anders tot zand gebracht dan het verdoezelen van realiteiten? Vertel me eens, wanneer dan ook in de hele geschiedenis... ...hebben die zogenaamde gelovigen zich wat van het lot van de wereld aangetrokken? Wanneer hebben ze moeite gedaan om orde te scheppen in deze vervloekte wereld? Toch wel altijd. Op zijn minst 2000 jaar. Maar wat is er veranderd, Luca? Daar gaat het toch om? Wat hebben we aan alle humaniteit als die niet meer is dan een druppel op een gloeiende plaat? Ze hebben elkaar in de haren gezeten om een coma in een zin die onbelangrijk is... ...in plaats van een wegen te zoeken om het leven leefbaar te maken. En jullie hebben die wegen gevonden? ja. Het is een halve eeuw geduurd, maar ze liggen voor ons open. We zijn al bezig ze te bewandelen. En jij bent er vast van overtuigd dat ze naar het doel leiden. Er valt niet aan te twijfelen? Want ze zijn het resultaat van exacte wetenschap. Lover, Ze ja. hebben mijn kameraad vermoord. Waar is dat zwijn dat ze vermoord heeft? Ach, zoek hem maar, wij weten het ook niet. Kom op met de moordenaar. Oh je kop, zaslader. Waar is-ie? Waar is hij? Maak dat je wegkomt, zouter. Hier is hij niet. De moordenaar. Ik, ik breek hem zijn nek. Ik breek hem zijn nek. Altijd hetzelfde liedje. Vermoorden, ombrengen, vermoorden, ombrengen. Ben je niet bang voor je paradijs met mensen als Souter? We zullen daar andere mensen van moeten maken. En als dat niet gaat? Dan moeten ze verdwijnen. Dat wordt dan een hele slagpartij. Nee, Lucke. De mensen zijn namelijk niet zoals ze zich voordoen. Misschien zelfs de Souters niet. Maar als er maar toch nog gedood moet worden, dan weten we tenminste dat het voor het laatst is. En wie moet dan wel rechter zijn bij dat proces... Ik weet het, Luc, hè? Je mag mij niet. Wie zegt dat? Jijzelf. Maar hoe je ook over ons denkt, één ding kun je ons niet verwijten: dat we niet alles op alles zetten om het mensdom aan een menswaardig bestaan te helpen. Frasen, frase, allemaal frasen. Schijt toch eruit. Wat zei de ouderen van, Kazzefie? Je zilver van de kaart, begreep het niet. Hij moet toch gesnapt hebben dat Plumpke dood is? Plumpke om je lachend. Hij viel me om mijn nek. Oh. Wat heb je? Moet je dat toch vragen? Ik heb er zo schoon genoeg van dat ik Plumke haast kan benijden. Die heeft het nou achter de rug. Ik ben ook niet bepaald gelukkig. Wie draagt de schuld voor al die verrottigheid? Wie heeft Plumke eigenlijk op zijn geweten? Kun jij me dat vertellen? Kun jij de nou? Zo goed dat ik hem voor me zie. Wie dan? Lucke, wat denk jij? Wanneer komt iemand op de gedachte een ander om zeep te helpen? Wanneer? Als hij er niet bang voor hoeft te zijn dat hij zelf het loodje legt. En sinds wanneer kan iemand zich dat bij ons permitteren? Sinds ik hier ben soms? Precies, sinds jij hier bent, Roblek. Karsjewski. En als er iemand voor het gerecht wordt gesleept, dan moesten ze jou naast hem zetten. En jou moesten ze voor hem opknopen, omdat jij hem gek hebt gemaakt. Roblek, Karsjewski, of jullie direct naar het lazaret komen? De hospik moet jullie spreken. Is de zwarte daar ook? Weet ik niet. Jullie moesten direct komen, het is heel dringend, zei hij. Ik mag er niet aan denken wat we nou gaan beleven. En dat komt allemaal vanwege jouw verdomde ideeën. Wat hebben die twee? Een gebruikelijke ruzie, Sonny Boy. Ja. Gaan we nou naar Siberië? Weet ik dat. We gaan naar Siberië. Naar Siberië. Wat is er met jou aan de hand? Het is afgelopen uit. We komen niet meer thuis. Je zult het zien, ze sturen ons naar Siberië. Je bent niet goed, snik geloof ik. Maar ze, ze kunnen ons toch niet allemaal over één kam scheren... ...de hele zaak gewoon maar opdoeken. Wil je nou eindelijk eens vertellen waar al dat gejammer voor nodig is? Jij komt heus wel thuis. Wanneer dan? Over dertig jaar? Stel je niet zo aan. Plumke is doodgeslagen en dat is alles. En daarvoor sturen ze ons naar Siberië. Of niet soms? Dat weet ik net zo min als jij. Zie je wel. En zelfs als we daarheen gingen, van daaruit lopen er ook wegen naar huis. De aardbol is nog altijd rond. En ik had me al zo verheugd. Ik, ik had er al zo vast op gerekend. Oh, maar daar nou toch. Vandaag of morgen zit je weer bij je, Jeannette. Wie weet hebben we de dader morgen al. Misschien is hij nu al bekend. Misschien is dat wel de reden waarom de hospik Roblik en Karsjevski heeft laten roepen. En wat gebeurt er dan? De man komt voor het gerecht, daar gaat een andere brigadier naar de brug. De brug komt op tijd klaar. Nou, en dan gaan de tien beste werkkrachten naar huis. Als jij daarbij hoort, ga je mee. Had Plumke maar niet eens een goed blaadje gestaan met de Russen? Ach, als de brug klaar is, zijn ze de hele Plumke alweer vergeten. Nou, kom, zet het uit je hoofd. Jij uh, bent er zeker van dat we nog thuis komen? Waarom niet? Maar laten we nou gaan slapen. We hebben een heerlijke het vooruitzicht. Ik, ik kan niet slapen. Probeer het nou maar. Uh, waar uh, zou die nou zijn? Wie? Plumke. Waar zou die moeten zijn? Hij is dood. Zou die voor God staan? Daarover maak ik me geen kopzorg. Dat merk ik de zijn tijd wel. Dat kan toch niemand met zekerheid zeggen? Wil je nou eindelijk eens zeggen wat jij van plan bent, Roblek? Zewski, Sibel, Hospik, ga zitten. Hebben jullie de moorden Zijn beschermeling heeft het gedaan, stel je voor. Wie? De zieke Maler geeft met een bijl een dreun op zijn hersen en zijn morsdood is hij. Maler deed het? Dat is niet waar. Dat is... Ik heb het altijd al gezegd, die zal ons nog eens wat leveren. Nou, dat heeft hij dan ook, ongelooflijk. En wat nou? Vind doet doe de knip op de deur. Nou wil ik toch wel weten wat dit geheimzinnige gedoe te betekenen heeft. Nee, niet zo. We moeten eens ernstig praten. Dan zeg ik je maar meteen dat ik niet meer meedoe, in geen geval. Als je nou eens vijf minuten wilde luisteren. Ik toch alleen maar zwakzinnige klets. Luke, waarom laat je nog praten? Ga toch slapen, mensen. Ga jij maar liggen en hou je oren dicht. Ik wil nog wat zeggen. Het is bijna morgen en ik heb niet veel tijd meer. Voor eens en voor altijd, wat je ook van plan bent, ik doe niet mee. Eindelijk ligt hij. Luke... Sunnyboy, Boy, Siebel, Hospik. Jullie weten dus wat er aan de hand is. Ik begrijp het gewoon niet. Maler is toch... Straks, mijn jongen. Luister. Houden jullie Maler voor een moordenaar? Om het kort te maken, in mijn ogen is hij dat niet. Hij is het daarom niet omdat hij... Eenvoudig omdat hij niet toerekenbaar is. Omdat hij het slachtoffer van de oorlog en van de gevangenschap is. En daarom kunnen wij onmogelijk doen wat in elk ander geval gedaan zou moeten worden. Ik verlang dus van jullie dat er met geen woord over zijn naam wordt gerept. Wie Plumke doodsloeg, blijft geheim. Maar man, ben jij nog wel normaal? Of ben je al ongeneeslijk? Jij gaat slapen. Doen jullie maar wat je wilt. Ik weet ook wat mij te doen staat. Lukke. Begrijp je me? Het is wel duidelijk, ja. En hoe denk jij erover, Hospik? Wil je mijn mening horen? Of heb ik alleen maar ja te zeggen? Ik vroeg of je me begrepen hebt. Ik weet niet of het wel juist is wat je van plan bent. Wat zou daar niet juist zijn? Ik denk aan de oude en de zwarte. Wat ze met het kamp gaan beginnen als ze de moordenaar zoeken. En ze zullen hem zoeken. Plumke was hun specialist. Jij zou Malo dus aangeven. Je snapt me niet. Ik vind het alleen maar verkeerd om onderdacht te soeveren. Ik de man redden. Het is een mens. Plumke was ook een mens. Betreur je hem soms? Ja, dat doe ik. ik Hielp je jou aan aardappelen? Soms ja. Dat is zeker genoeg. Met welk recht ontzeg je aan Plumke wat je aan Maler toekent? Maler is een stakker en een Plumke was een schoofd. Nou, hoe staat dat ermee? Hou je je mond? Ik weet niet of ik dat mag. Je bent zeker bang dat je gemakzucht in het gedrang komt. Zou ik geen andere gedachten kunnen hebben, denk je? Nou, zeg dan op wat voor reden. Ik heb geen tijd te verliezen. Ik ben bang voor mijn geweten. Je geweten? Wat bedoel je daarmee? Nou Alle respect voor jouw plan. Dank Maar dat heeft al één slachtoffer gemaakt. Plumke. Maar bij dat hier te weg is. Er zullen er nog meer vallen. Dan vraag ik me af of ik de schuld voor al die slachtoffers op me mag nemen. Neem je genoegen mee als ik je zeg dat ik de schuld op me neem? Helemaal alleen voor mijn verantwoording. dat ik dat niet aan jou overlaat omdat jij met daar vunzig bent? Daar kan ik geen genoegen mee nemen. De narigheid is dat schuld bij mensen altijd iets gemeenschappelijks is. Daar zijn we allemaal in betrokken, of we willen of niet. We kunnen ons van alle mogelijke dingen distancieren, maar niet van de schuld. En dan zijn er mijn kerel door die schuld wat gered. Verontrust die schuld dan ook nog dat geweten van je? Schuld moet ons geweten altijd verontrusten. Zeg juist wat zeggen, Hoospik. Ik ben communist. Jij popen. Pardon, priester. Het verschil tussen jullie en ons zit hierin, dat jullie niets doen. Dat jullie alles maar op zijn beloop laten. Het mens om dat te kraperen dat hangt voor schuld. Wij hebben de moed die zogenaamde schuld op ons te nemen. Omdat wij weten dat ze de enige mogelijkheid biedt... ...de wereld een menswaardig aanzien te geven. Nou, hou je je mond? Als je erop staat, ik hou mijn mond zolang de zieken met rust gelaten worden. Zolang ik het beveel, duidelijk. En denk erom, ik maak jouw eigen handig van kant als er ook maar één aanduiding over je lippen komt. Zoals je wilt. Nou, ga er maar. Ja, nog één ding. Tilleman wordt geen seconde door het oog verloren. Ik stel jou voor hem aansprakelijk. Tot je orders. Goeienacht. Goeienacht, Hospik. En jij, Sunny Boy? Is het duidelijk wat ik verlang? Ik denk. Zeg maar gerust ja. Komt niet eens zo ver dat jij je mond moet houden. Roblek vergist zich als hij zich verbetert dat hij bij het zwijgen kan opleggen. Jij zult zwijgen! Ben jij daar zo zeker van? Let maar eens op. Ik ga er vandoor. door. En binnen twee minuten weet het hele kamp wie Plumke heeft vermoord. Tot zo idioot. Blijf hier, Kerseski. Slap maar uit! Nee, Kerseski. Wie me wel eens loslaten, Sunny Boy? Lijf van die jongen af! Oh, staan de zaken zo. Nou best, Tot toch al morgen. En hoe staat het met jou, Sibel? Jij bent de bijzondere beschermeling van de zwarte. Zou jij je mond houden? Verwacht je van een nazi dat hij doet wat hij zegt? Van jou zou ik het me kunnen voorstellen. Jongen, jongen, kan ik op je rekenen? Misschien. Maar weet jij ook wat de zwart in zo'n folterkist voor gereedschap achter de hand houdt? In elk geval geen benzinebranders. Dat hoop ik. Maar de hospik heeft wel gelijk. Verlang jij niet te veel als Sunnyboy weken achterheen niet mag bezwijken onder zijn vroer? De hele zaak duurt maar een paar dagen. Hoogstens dat de brug klaar is. Ik heb anders wel ondervonden hoeveel eeuwen tien seconden kunnen duren. Nou, kort en goed. Jij houdt je mond. Ik heb je eerlijk gezegd, ik weet het niet. Wie ook vraagt, niemand zal het weten. Je moet het mij stellig verzekeren. Geeft die gek toch zijn zin. Geen minuut zal jij worden verroord. Kersjeski, kalm blijven. En zou jij nou ook niet eens wat zeggen, Luke? Wat is er toch met jou gebeurd, sinds die dromerie rondloopt? Snappen jullie dan nog steeds niet wat jullie het kamp met die geintjes aandoen? Kersjeski! Houd toch op, Roblek! Wat zei je daar straks toen je hoorde dat het Plumke dood was? Heb jij niet gezegd dat er een storm gaat losbarsten... waaronder nog mede geen zal bezwijken, heb jij niet gezegd dat de strafcellen zullen uitpuilen... ...dat het geschreeuw van de lui die afgeranseld zullen worden... ...tot de orde van de dag gaat horen? Heb jij niet gezegd dat deze woord voor ons allemaal... ...Siberië kan betekenen? Ja of nee? Dat heb ik allemaal gezegd. Maar intussen is me ook duidelijk geworden... ...dat de Russen niet met ons kunnen doen wat ze maar willen. De brug moet binnen drie weken klaar zijn. Ze kunnen de mensen niet zo aftuigen dat ze geen poot meer kunnen verzetten. Ik wil Malen redden... Tot deze situatie uit te buiten. En dat alles voor een achterbakse schoft, voor een moordenaar. Hij is geen moordenaar. Kijk, die sonny boy daar zit. Heb jij hem ooit zo meegemaakt? Hij gaat naar Siberië als de zaak scheef loopt. Wil jij dat op jouw verantwoording nemen? Die nemen ze zelf op zich. Dat heb je gehoord. Omdat jij ze daartoe dwong. Sibel, is dit geen kans voor jou om begenaderd te worden? Hier heb je toch eindelijk wat? Je kunt de moordenaar aangeven en een paar saboteurs die hem willen dekken. Hij zal net zo goed zijn mond houden als wij allemaal. Ah, oh, laat me niet lachen. Op wat voor planeet woon jij eigenlijk? En begrijp je dan werkelijk niet waar het om gaat? Om mijn leven. Begrijp je niet dat je met zijn leven ook je eigen leven verwoest? Het leven van ons allemaal? Ik zou niet weten waarom. Kraszewski, op een goede dag komen we weer thuis. Niet als jij zo doorgaat. Binnenkort zijn onze zeden weer herbouwd. De mensen hebben zich er dan weer ingericht... Moeten dat dan dezelfde mensen zijn van vroeger, die altijd alleen maar zichzelf gedacht hebben aan een niets anders? Man, je bent anders toch ook niet zo kortzichtig? Mooi dat je dat tenminste toegeeft. Zie dan toch in dat we deze kans niet voorbij mogen laten gaan. Dat noem jij een kans. Siebel, Luca, heb je nog gehoord? er heeft Plumke doodgeslagen en voor hem is dat een kans. En als het dat nou eens was? Maar Siebel. Afspreek. Wat is er? de zwarte is beneden. Sibel, jij moet onmiddellijk bij hem komen. Ik kom. Acht dagen later. Goedenavond, Lucke. Je hebt me laten roepen. Ja. Zijn de mensen al terug? Nog niet. Wat zie je eruit? Tilman bezorgt ons moeilijkheden. We hebben hem ergens anders moeten leggen. Nog een wonder dat hij heeft meegedaan. Ja. Hoe gaat het met Sibel? Zegt niet veel meer. Hebben we de zieke brood gekregen? Weer maar 200 gram. Zoals gisteren. 200 gram. En de dokter is vertrokken. Op haar had Roblek zo gerekend. Ze had er ook niks aan kunnen veranderen. Als de politieke politie de zaak eenmaal ter hand neemt... sigaret. Graag. Is Sonny Boy nog bij de Zwarte? Voor de tweede keer. De Zwarte weet hoe hij zijn doel moet bereiken... Hebben we het pleit verloren, als Het lijkt erop, ja. Maar waarom niet je me roepen? Ben je nog zielzorg? Ik dacht van wel. Hoezo? Ik heb in jouw Bijbel zitten lezen. Daarnet nog. En? Ik denk dat ik als ik naar huis kom, er vaker in zal lezen. Als je goed dan wel thuis bent, dan zou je hem gauw weer vergeten. Ik geloof het niet. Het zou anders heel menselijk zijn. Zijn de mensen volgens jou nog wat waard? Zoveel en zo weinig dat ik iedere dag zou moeten bidden. Heer, kom spoedig. Doe je dat ook? Ik zei toch, zou moeten. Waarom liet je me nou roepen? Luister eens. Wij spelen een potje menselijkheid op kosten van anderen. De prijs ervoor betaalt het kamp, de zieke, Zibel. Nou, Sonnyboy. Ja? Nou, dacht ik. Jij bent een geestelijke... Als nou een van ons... Als jij... Wat? Als jij naar de Zwarte ging... En hem zei... Dat jij Plumka had doodgeslagen. Wat? Moet ik? Je zou het natuurlijk in het geheim moeten doen... Want Roblek zou het nooit goed vinden. Hij wil het zelf doen. Wat zeg je? Roblek zou zich voormalig in de plaats aangeven? Ja. Zei hij dat? Dat niet... Ik heb het gevoel dat hij dat doet als de jongen begint te schreeuwen. Wat lach je? Ken je die weg? Dat is de christelijke weg. Het is de weg van Jezus van Nazareth. Hoopelijk wordt christen. Je vergis je, hospik. Menselijkheid is niet het monopolie van de christenen. Ook aan de andere kant bestaan goedheid, barmhartigheid, liefde en dergelijke. Je onderschat die lui op een schromelijke manier. Hoe zou ik mensen onderschatten die in amper dertig jaar honderdduizenden... ...misschien zelfs wel miljoenen hebben uitgeroeid? En hoe moet je de kerk op zijn juiste waarde schatten... ...als je die afmeet aan de tekortkomingen van de christenen? Laat de geschiedenis van de kerk niet een spoor van bloed achter? Met dit verschil dat bloed niet tot haar principes beheurde. Maar gins even min. Nou, wat betekent dan dictatuur van het proletariaat? En wat betekent wie niet met mij is, is tegen mij? Wat heeft het tenminste betekend voor zo menige bischop... ...en paus en hooggeprezen christen... Maar uh, waarom zou ik me moeten aangeven? Waarom Roblek niet? Hij heeft een gezin. En jij bent... Niet getrouwd. Reuze handig. Zou de Zwarte me trouwens geloven? Hij kan alleen maar blij zijn met zijn zondeboek. Te <laughs> meer omdat ik een popen ben. Daaraan heb ik helemaal niet gedacht. Ja, maar zou ik Roblek geen onrecht aandoen? Hoezo? Het gaat hem toch niet alleen om Maler. Hij wil het hele kamp veranderen, ons allemaal... Hij wil bewijzen dat het glorierijke communisme van hem een betere religie is. Zou ik hem zijn kans dan niet ontnemen dit bewijs te leveren? Kijk eens mensen, ik, Roblek, wil jullie laten zien wat we waard zijn. Dat zou hij toch doen, niet meer? Wat ik nou zou willen weten... Nou? Wat zich in die kop van jou eigenlijk afspeelt. Wat zou dat moeten zijn? Laat maar... Goedenavond, Karshevski. Is er met jou aan de hand? Die brug komt toch in geen zes weken klaar. De mensen zijn uitgeteld. De Russen slaan er als bezeten op los. En iedereen zit maar aan met te trekken. Jij weet wie de moordenaar is. Malerij Plumke vermoord. Dat houdt ik niet meer uit. Laat ze toch praten. Ah, makkelijk gezegd. Ga er zelf maar eens aan staan. Ospik, wat moet jij hier? Ga maar naar je bunker, je krijgt de druk. Goed. Dat is Roblek. Hij wil de Zwarte spreken. Is Sunny Boy nog altijd bij hem? Ja. De Zwarte weet heel zeker dat die jongen er niks mee te maken heeft. Denken jullie nou werkelijk dat de Zwarte ermee ophoudt als de brug klaar is? Die geeft het nooit op. En hoe moet het dan verder? Roblek zal er wel raad op denken. Roblek, wijten. Roblek, altijd maar Roblek. Alsof hij een god is. Hij weet in ieder geval wat hij wil. Dat zou je voor ogen moeten houden. Nonsens, klinklare nonsens. Wat is er toch met ons aan de hand? Of moet het toch krankzinnig zijn om zo'n risico te nemen voor een halve gaar? Moeten we dat soms niet. Als het zoveel offers kost? Dan moeten altijd offers worden gebracht. Maar man, Luke, hoor je wat je zegt? Zo praat toch geen normaal mens? Een pastoor kan zo praten, maar wij... En ik zeg je nou eens het uit. Al houden jullie me allemaal voor een onmens. Jullie zijn het, Rooplek. De verhoudingen hier moeten weer eens normaal worden. Dat iedereen weer doet zoals hij denkt. Maak hem wit vrij, vlug. Huh? Wat is er met je gebeurd, Sunnyboy? Je kan niet eens meer lopen. Wat heeft dat zwijnen met je uitgevoerd? Zo erg uh, is het niet, Kaszewski, win je niet op. Ik viel... Roblek, ben je nog niet tevreden? Wil je de jongen ook nog opofferen? Oh, ja, bek, dat maakt me niet helemaal gek. Haal de horstpik, maar terug. Is dat nog een ruil, Roblek? Sunnyboy Boy tegen Maler? Niemand weet of Maler een vrouw heeft, of hij kinderen heeft, of wel iemand, iemand heeft. Maar Sunnyboy Boy heeft zijn moeder die op hem wacht. Kom, dicht, man! Sunnyboy Boy, wees verstandig. Laat me naar de zwarte gaan. Om tegen Jeanette te moeten zeggen dat ik laf ben geweest. Maar ze kan je niet missen. Weet je niks anders te zeggen? Ik begrijp je niet. Ik begrijp er helemaal niks meer van. Doen jullie maar wat je wil. Pas op Roblek, hij loopt naar de Zwarte. Maak je maar geen zorgen kennen. Pas toch maar op, zeg ik je. Do uh, Doet het erge pijn? Wel, uh, nee. Mij krijgt hij niet klein. Mij niet. Moeten we er niet toch maar mee ophouden? Dat heb ik toch gezegd. Geen sprake van. Krzeszki heeft dan gelijk. Dit is geen ruil. En Sibyl hebben ze al twee keer in elkaar geslagen. Hij houdt vol, dat weet ik. Het ergste is nog, die galveer er aan zoenen voor de zieke. Grobleek, wist jij een week geleden dat het zo zou gaan? Ik had zo op de oude gehoopt. En toch mogen jullie er niet mee ophouden, nu niet. Heeft hij je werkelijk niet geslagen? Ik zei toch, ik ben gevallen. Zomaar? Hij wou me een klap geven, ik sprong achteruit en viel. Waarom wou je slaan? Omdat ik tegen... M zei dat iedereen die op drie keer per dag onder zijn kind streek... ...in zijn ogen een antifascist was. En dat Plumke er ook zo een was geweest, toen moest het voorkomen. komen. En het kwam ook alleen op de verkeerde plaats. Tevreden? Wees toch voorzichtig, jongen. De zwarte heeft jou nodig om ons klein te krijgen. Met mij? Nooit. En toch moet je oppassen. En als hij je, je aftuigt, dan moet je schreeuwen, hoor. Ik schreeuw niet. Uh, daar ben jij. Laat me los, Lucke. Uh, daar ben Los. Nu pas, Souter. Daar is je voor boete. Dat zet ik je betaald. Wat betekent dat, Luke? Wat is er met hem? Hij wil de malen naar de Zwarte brengen. We kwamen net op tijd. Kom dan eindelijk voor de dag met de moordenaar. Onthouden! Kun je me vertellen wat je gedaan hebt om de moordenaar te ontdekken, Roblek? Heb je de sporen in veiligheid gebracht, mensen verhoord? Heb je ook maar iets gedaan? Nou, ben jij toch voor een minderwaardig, sujet? Vergrijp zich aan een weerloze man alleen maar omdat hij anders aan vuile zaakjes niet kan nalopen. Jij hebt makkelijk praten. Jij kan je volvreten, Maar heb je de mensen de laatste dagen wel eens bekeken? Dan ga je wel in alle hoeken en gaten naar de moordenaar zoeken. En Malor is de moordenaar. Heb jij daar bewijzen voor? Die had ik geest al kunnen hebben als jij in niet tussen was gekomen. Je had ze eruit geranseld, hè? Zoals de zwarte. Niemand heeft Plumke zo gehaald als hij. Ben jij er zo zeker van, Souter? Waarom heb ik hem niet de andere wereld geholpen? Waarom krouwen niet? We zullen van zo'n maal het gedaan hebben. Heb je daar nog nooit gehoord van doden uit noodweer? Aha, hij is het dus. Dat is niet waar. Jullie zijn een zelfs misdadigers. Jij en je soortgenoten. Maar ik wil je niets wijs maken. Jij zult de waarheid weten. Ik heb iets gedaan en ik zal ook niets doen. De moordenaar moet zichzelf aangeven. En luister goed. Ook dan blijft het nog een grote vraag of ik hem aan de zwarte uitlever. Want Plumke was een schoft. En het is een geluk dat hij hier niet meer is. Mag ik dat aan de Zwarte vertellen? Dat heb ik hem al verteld. Jij komt bij de Zwarte niet eens binnen. De deur is dicht. Dan zou het je toch lukken, bereik je dan maar voor op het ergste. Je hebt hem zeker zelf vermoord. Kijk goed naar die vent, Sunny Boy. Dat is nou een van die luiden die je in de gaten moet houden. Die moeten verdwijnen omdat in werkelijkheid zij het zijn... die de wereld te grond richten. Oblek. Sunny Boy moet onmiddellijk... Terugkomen. Wie zegt dat? De zwarte. Heeft die zoon heimweer aan mij? Help me dan maar overeind, Roblek. Jij blijft hier. Ik ga met de zwarte praten. Nee, ik ga... Blijf hier, jongen. Laat Roblek met hem praten. Jij kent die kerel niet. Ik ga. Wat jij kunt, kan ik ook. Je blijft, zeg ik. Moeten die kerels van het hele kamp gek maken? Ga niet, sonny boy. Als je me maar niet helpt, Roblek... Dan kruip ik erheen. Zijn niet Hou me niet tegen. Ja, maar Ben je nu overtuigd, Souter? Ik doorzie jullie. Zelfs al was Maler de moordenaar. En al zou Roblek dat weten. Kun jij je dan niet voorstellen dat hij heel zwaarwichtige redenen zou kunnen hebben om hem niet te verraden? Maar nu als lotgenoten onder elkaar, Lucke. Maler is de dader, niet waar? Ik kan ervoor zorgen dat jij naar huis komt. Heel binnenkort. Zeg het. Maar de hel met jou. Je hebt wel niks gezegd, maar nou weet ik het. En nou is er een houden aan. Spaken een osje, mijn jongen. Nou, Zo, De zaak is opgelost. Maler is de moordenaar. Je wordt bedrogen. We worden allemaal bedrogen. Maar nou stuit. Souter weet het nu. En Souter neemt zijn maatregelen. Jij weet niks. Wat klijt ze voor onzin. Maler heeft Plumke vermoord. En Luc is maar getuige. Hij liegt. Ga weg. Geloof je het niet? Ach, smeren hem heb ik gezegd. Zo. Ik wil het niet geloven. Jullie spelen samen onder één hoedje. Dat is het. Kasjevski, ik sta versteld. Ik heb je altijd voor verstandig gehouden. Hond Jullie hebben de zenuwen, mensen. En niet zo zuinig. dan Danja, mijn heren. We hebben een spel verloren. Het is afgelopen. Uit. Nog niet. Wel hoop je er nog op? Kun je me één ding uitleggen? Al een week lang sta ik te verkondigen dat ik niet meer meedoe. En tot de dag van vandaag heb ik er nog niet de moed voor opgebracht. Waarom is iemand toch laf? Jij bent niet laf. Dan moet ik gek zijn. Dat zijn we allemaal geweest. Dus je geeft toe dat het waanzin is? Nee, we zijn gek geweest voordat Roblek kwam. Nu zijn we weer normaal geworden. Dat noem jij normaal. Eén vraag, Karshevki. Jij hebt een vrouw en een zoontje. Herinner me dat niet aan. Als jij niet meer terugkomt, hoe moet dat dan? Laat me daar niet aan denken, anders laat ik meteen door. Ze zullen het hart te verduren Hou op, zeg ik. Dat zou anders zijn als de mensen hadden leren inzien dat je voor elkaar moet leven. Voor elkaar en niet alleen maar voor jezelf. Schijt toch uit, ik kan het niet meer horen. Dat zul je toch moeten. De hele wereld moet het horen. Pas als wij leren inzien dat wij mens moeten zijn, zal het leven draaglijk worden. En misschien zelfs waard om te leven. Dat is het einde. Daar heb je het. Stil, gelendelingen, stil. Stil, kap me niet ingerukt. Moordenaar! moordenaar! Huh? Sonny Boy wordt vastgehouden tot de moordenaar gevonden is. In Zebenslam Roblek, maak er toch een eind aan. Je begaat toch een moord aan Sonny Boy? je dan eens één keer je gezicht houden, niet. Nee, nu niet meer. Binnen 24 uur heeft Souter een manier gevonden om toch tot de zwarte door te dringen. En hoe zal Sunnyboy Boy daar toe zijn? En wat moet er van ons worden? Groblek, laat me gaan en de Zwarte de waarheid vertellen. Nog is het niet te laat. Misschien komt Maler er nog niet eens zo slecht vanaf. De Zwarte zal zien dat hij ontoerekenbaar is. Misschien komt hij zelfs niet eens voor het gerecht. De ander, altijd de ander. Nooit zelf risico nemen, hè? Maar we zijn verloren allemaal als we me aangeven. Waar ga je naartoe ik, ik, ik ben zo weer terug. Groblek, ik ben al door tegen je ingegaan. Maar ik heb niets tegen je ondernomen. Waarom is mijn raadsel? Dwing me er nu niet toe. Om een vrouw je eigen leven te redden, hè? Dat jammerlijke leven van je. Het hier. gaat om het leven van ons allemaal. Niet alleen om dat van mij. Ik word ik je met rust. Goed, zoals je wilt. Ik ga. Maar regelrecht naar de zwarte. En nou meen ik het. Het spijt me, maar ik kan niet anders. Blijf hier. Er is nog een andere mogelijkheid. De vraag is alleen wie het zal doen. Wat zal doen. De, de zwarte gaan dan zeggen, ik heb Plumke vermoord. Doe jij het? Ben jij niet bij je verstand? Jij was toch bereid ons allemaal te redden? Allemaal. Ik, ik moet mezelf overleven aan de zwarte. Ik moet hem zeggen... Jawel, zo verrijk jouw liefde niet. Doe jij het dan? Dat zal ik ook doen. Maar man, dat is je reis de waanzin. Hé, hey, Lucke. Luke, hij wil zichzelf aangeven. Hospik, hij wil dat de zwarte doen en hem vertellen dat... De hospic heeft je wat te zeggen. Wat Wat dan? Lucke heeft me verteld wat je van plan bent. Dat is ook de enige uitweg. Ik wil je een voorstel doen. Heb jij ook al een voorstel? Ja. Jij hebt vrouw en kinderen. Maar ik, ik heb zelfs geen bloedverwanten. Ik word het minste gemist van allemaal. Laat mij naar de zwarte toe gaan. Om Maler erbij te lappen. Hij wil zich in zijn plaats aangeven. Wat wil je, Hospik? Zijn jullie dan allemaal? Meen je dat werkelijk? Laat hem gaan, Roblek. Ja, wacht eens even, Lucke. Hospik. Besef je dat die je krupels zal slaan? Laat me gaan. Dat je dat 25 jaar kan kosten? Dat je waarschijnlijk ergens in Siberië zult verrekken? Je moet me laten gaan. Laten we elkaar goed begrijpen. Jij wilt dus aan de Zwarte vertellen dat jij Plumke hebt voor me? Ja. Dat je dat gehoord, Krasjewski? Zo hoor je te zijn. Dan ben je pas een mens. Dan ruk je plotseling naar voren ineens. Roblek, dat heb ik altijd wel geweten. Maar ik bied het je geen tweede keer aan. Nou. Dat je bek, man. Luke, merk je niet wat die popen voor een spelletje met ons wil spelen? Die kerel die met Vazaret alles wil laten verslonzen. Die zich volgevreten heeft met het eten van de zieke. Die in zijn gemak van hem, terwijl de drek uit de engers liep. Die ging mislezen in plaats van hulpeloze stakkers bijstaan. Die kerel wil nu de martelaar uithangen. Op mijn kosten. Op mijn kosten. Op kosten van die vervloekte acht dagen. Heb je dat in de gaten, Luke? Je overdrijft, hij bedoelt het heel eerlijk. Overdrijf ik. Hij ruikt nieuwe kansen voor zijn kerkdagluiper. Dat hij zijn hele leven geen hand heeft uitgestoken. Geen hand, hij heeft alleen maar leugens en sprookjes verteld. Luister dan eerst eens naar die sprookjes. Je hebt er toch geen flauw benul van. Haie mond, jij. Hebben die acht dagen je dan nog steeds niet aan het verstand gebracht... ...dat mensdom niet uit helden bestaat, maar uit arme donders? En dat wij daarbij horen... Kom en... dicht, kom dicht, in de houding. Eeuwig hetzelfde liedje. Wat niet in jullie kraam te pas komt, dan moet er aan geloven. Lucke, moet ik me dat laten welgevallen? Ja, dat moet je! Want jij bent nog gevaarlijker dan Plumke en Souter samen. Jij hoort tot die vervloekte wereldhervormers die het geluk willen afdwingen en daarbij niet kijken op een paar miljoen slachtoffers. Spik, wat moet dat? Nee, is dat soms niet zo. Hij wil de wereld verbeteren en weet zoals altijd en eeuwig niets beters te doen dan de mensen te verdelen in schuldigen en onschuldigen. Jij kunt die aardappel allemaal niet vergeten, hè? In jouw ogen is Plumke nog altijd onschuldig. Ben jij er zeker van dat hij schuldig is? Dat ben ik, ja. En toch zeggen jouw leermeesters dat mensen worden gemaakt door de omstandigheden. Weet jij iets af van de wereld waarin Plamke werd gevormd? Weet jij of hij ooit in staat was zich aan de greep van die wereld te onttrekken? Staat jij dan werkelijk aan de kant van die schoft? Ik sta aan de kant van elk mens. Ook aan jouw kant. Maar waar gedood wordt, doe ik niet mee. Halleluja. Waar gedood wordt, doet hij niet mee. Hebben jullie dat gehoord? Maar kapitalistische uitbuiters de vrije hand laten, daar doet hij aan mee, nietwaar? Die moord brengt jou niet in opstand. Zijn er nog jouw vrienden, die moordenaars? Roblek, ik ben net zo als jij van mening dat de wereld grondig veranderd moet worden. Mijn paradijs verschilt nog geen jota van het jouw. Dat dacht je maar. Maar het zijn de methoden die ons scheiden. Het is dood eenvoudig niet waar dat de mens het aanschijn van de aarde kan vernieuwen. Het enige dat hij kan is helpen, genezen, oprichten. Maar de vernieuwing moeten we overlaten aan God. God, ben je niet bang dat jouw godje tenslotte wel eens in de steek zou kunnen laten? Ook dan. Zou er zou nog niets anders overblijven dan de zon te laten schijnen over goeien en kwaaien. Dan de armen te helpen en de rijken te vermanen. Dat is het enig mogelijke programma. Ik zou juist wat zeggen, hoor Het duurt mij te lang tot jouw God verschijnt. Tot hij zijn vredebrengende hand uitsteekt. Tot hij zich eindelijk ontfermt. Ik wil nu de sprong in het rijk van de vrijheid. Nu! Want ik kan de ellende van de mensen niet langer verdragen. Ik heb er genoeg van kinderen, moeders en vaders te zien verhongeren. En de noodkreet te horen: van, geef ons brood, geef ons vrede, geef ons vrijheid. Dit goed van het mensdom is ons ontstolen. En de dieven, hospik, de dieven gebruiken ze niet anders dan voor hun stomzinnige orgieën. Horen ze dan niet net zo goed op de armen? Juist daarom? Het zijn misdadigers. Ook zij zijn slachtoffers. Horen jullie wat in is? Wat? Sjallie boy, ga ze eraan. Stilte, tot voor dicht. Hospik, blijf hier, waar ben je heen? Wees verstandig, Roblek. Laat we gaan. Nee, Verdomme jongen, ik kom. Ik kom. Souter, Maler is de moordenaar. Hij ligt. Maler heeft Plamke vermoord. Heb ik het niet gezegd? Souter, blijf hier. Blijf staan. Maler is de moordenaar. Maler is de dader. Nee, Maler nee, is de dader. Nee. Maler is de dader. nee. Maler is de moordenaar. Maler is de dader. Was dat nou nodig, Halsbik? Ik weet het niet. Waarschijnlijk wel. Waarom? Het kamp heeft Roblek nodig. We hebben hem allemaal nodig. Ik nog het meest. Ondanks alles.